Van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. René van Brakel met het NOS-journaal. De rechtbank in Amsterdam heeft de DSB-bank failliet verklaard. De rechtbank zegt dat het uiterste is gedaan om DSB als geheel overeind te houden... maar dat daarop nu geen uitzicht meer is... Het faillissement werd gisteravond onafwendbaar toen minister Bos en de Nederlandse Bank weigerden mee te werken aan een doorstart. Gisterenmiddag was al een overname door een Amerikaanse investeerder van de baan. Door het faillissement treden garantieregelingen garantieregeling in werking, waardoor spaarders bij DSB hun geld terugkrijgen met een maximum van 100.000 euro. Het personeel van DSB komt nu in Wognum op het hoofdkantoor bijeen. Daar zullen de medewerkers door Dirk Scheringa worden toegesproken. In Noord-Spanje, ten orde van Gerona, is een bus met scholieren en leraren uit Nijmegen verongelukt. Daarbij is een meisje van 15 of 16 om het leven gekomen. Er zijn zo'n 15 gewonden. De bus met leerlingen en docenten van het Nijmeegse Caniziers College was op weg naar Barcelona... en vloog bij een afslag uit de bocht. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Het ongeluk gebeurde op dezelfde weg waar afgelopen zomer ook al een bus met Nederlanders verongelukten. Daarbij kwamen zes mensen om. Verzekeraar Deltaloid gaat op 3 november naar de beurs. Per aandeel wordt gemikt op een prijs tussen de 15,5 euro en 19 euro. Met de beursgang wordt maximaal 1,3 miljard opgehaald. Op de beurs zal 40% van de aandelen Deltaloid worden verhandeld. De Britse verzekeraar e die nu nog volledig eigenaar is van Deltaloid, houdt een meerderheidsbelang. Supermarktketen Super de Boer wordt overgenomen door Jumbo. Het gaat om 300 winkels en met de overname is een bedrag gemoeid van 552 miljoen euro. Tot nu toe had het familiebedrijf Jumbo 127 winkels, vooral in Brabant. Het weer bewolkt en aan de Noordkust kans op regen. Later breekt vanuit het zuiden de zon door en wordt het 11 graden. Dit was het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 Zin in, uh, heb ik het idee. Kijk, schuif mij er even in. Ja, dank u. Wie waren dit? Uh, Brainpower, samen met Plop. Kabouterplop. Plop. En de Plop uh, dansplaat. Oké, okay, dat is natuurlijk voor al die, al die scholieren die maandagavond naar de gin gaan. Want ik, ik hoorde hem zeggen van, ik word daar zo moe van. Maar, ik moet ja. zeggen, maar goed, de jonge lui natuurlijk niet. Maandagavond vanaf 10 uur. Uh, naar de Chin. Heerlijk uh, disco. Uh, ja, we zitten alweer in het laatste uur, uh, Sjors. Ja, het gaat weer hard uh, vandaag. En volgende week zijn de jongens er weer. En dan worden wij weer broed uit elkaar gehaald. Uh, misschien dat we nog tijd vinden om de jongens nog even te bellen. Want die zitten nu natuurlijk op hun koffers te wachten. Uh, tenminste. Uh, ja, ze zijn het hotel ze, ze, ze, al uh, uit. Hotelkamers dus, zijn ze al af. Dus die zitten ze, nou met hun koffers naast het zwembad. Want ik heb begrepen dat ze vannacht om 12 uur pas uh, terug uh, ik hebben de hele week alleen maar op het terras gezeten, maar nu zitten die koffers er ook nog naast. Ja. Dus ja, het... Insmeren die koffers. Ja. Nee. Uh, wat gaan we doen? We gaan zometeen terug naar het laatste stukje van de voetbalwedstrijd SV Zandvoort-Castricum. Waar we tot helaas moeten constateren dat Castricum met 3-1 leidt. Uh, we kijken nog even terug naar de geslaagde opening van het jazzseizoen in Zandvoort. Uh, we nemen de evenementenkalender nog even door. Uh, wat hebben we nog meer? Ja, we kijken even vooruit op de Formule 1 in Sao Paulo, Brazilië. De ronde van, uh, en dan heb ik het over wielrennen. Lombardij is momenteel aan de gang. Morgen racen uiteraard ook in Zandvoort. De DNTR. En we hebben de uitslag van de MotoGP. En uh, de kwalificatie tenminste voor de race van morgen. Dus nog genoeg te doen. En natuurlijk veel muziek. theme. Jan Hammer. En dat is natuurlijk van Miami Vice. Snel over naar Joop, want ze zitten in de slotfase denk ik. Ja, inderdaad uh, Albert John we zitten inderdaad in de slotfase. De 88 e minuut loopt en Zandvoort uh, loopt meer tegen zichzelf gespeeld. Ze tegen uh, uh, Karstiker spelen. Karstiker ontzettend vrij. Ja, dus je kan ook merken wat die duidelijk zin in hebben, plezier in hebben. Zandvoort daarna tegen. Ja, het lijkt wel een goed nummertje. En de klopt. Dat is ongelooflijk. Dat, dat het nog steeds maar 1-3 is. Dat zou maar 1-6 kunnen zijn of 1,7. Zoveel kansen heeft uh, als ik hem eigenlijk had. Daar zijn ze een beetje slordig mee omgegaan. Maar ja, wat wil je? Ze staan er 1-3 voor. bijna tijd. En ik denk niet dat Zandvoort uh, hier nog uh, punten zal gaan binnenhalen. Oftewel verdienen. Dat verdienen ze ook absoluut niet. Op dit moment is hem aan de bal. Op de middenlijn met uh, helemaal... Mo oh, ik moet nog even iets anders vertellen, voordat ik het vergeet. Uh, Martijn paard twee keer geel. Met andere woorden, hij moet uh, gaan douchen. De Zandvoort speelt nu met tien spelers. En uh, ja, het, het is eigenlijk een min of meer uh, flippenkast die het heeft bij een uh, bij, uh, Lekker ze goede diepe geven. En daar kunnen dan die snelle spitsen op reageren. En Sanford moet dan uh, vaak aan de noodrem trekken. En dat, uh, dat doen ze dan ook. En dat, dat moet dan ook wel, want anders is het gewoon te faarlijk. En dan gaat uh, Boy de vet te veel onder druk. Morgen nu over de achterlijn gegaan. Via een been van een Castricum spelen. En dat betekent dat uh, Maurice Mol vanaf de rechterkant een corner mag gaan trappen. Hij shockt naar die verborgen uh, vlog ik weet niet waarom, waarom niet te gehaast maakt, want misschien schiet je er mee op en daar ligt dan ook nog een zandvoorte speler op de grond zie ik en die ligt buiten de lijn, ik zal even kijken of ik via mijn Links kan zien wie het is, uh, nee hij zit, uh, ja ik denk dat het Michel de Haan is zo te zien hier vandaan, ook wel helemaal diagonaal aan de andere kant van het veld. hij is buiten de lijn dus het spel kan in principe doorgaan, zij zetten die staat erbij, hij, uh... Geef even aan, hij wacht even tot ik mijn plaatje uh, laat klinken en dan mag je die corner gaan nemen. Het is nog niet zo ver. hij schokt naar een uh, mooie mannetje draagt schijnzetten. 16 meter gebied, daar gaat die bal komen. Laag, inge laag ingesloten, ingekopt door uh, Jurjen Mans. Wij die konden niet veilkrachtig te zitten, met gevolg dat de keeper van Kastrikken die bal heel simpel kan oppakken en naar voren kan transporteren. En dan komt de Kastrikken weer. Via een been van uh, Max Aardewerk gaat die bal over de zijkant en Kastrikken mag gaan gooien. weliswaar nog steeds op hun eigen helft, maar ze hebben toch nog steeds een bal bezit. De bal bezit voor Kastrikken, om feit. Terug bij spelen, ja, Kastrikken heeft gewoon gaaf lekker tikken. En als weer die vrije man kunnen vinden, Want je hebt natuurlijk één man meer, dan, dan gaat het een stuk simpeler dan uh, met 11 tegen 11. Nog steeds z'n kaststikker maar aanbalbezit, zonder dat de zond dat het maar aan heeft kunnen komen. Nog steeds. Gaat hij rondtikken. Gaat niet weer naar de linkerkant toe. Ze dus halen gewoon constant de bal naar de vrije man toe. En dan gaan we weer terugtikken. Nog steeds z'n kastikum. En nu komen ze snel op de helft van Soppen. Er gaat een mooie tussendoorpaas. Kan iemand fantastisch erbij komen? Nee, gelukkig niet. Soppen kan wegwerken. En het is, kijk, nee, maar ik kan er niet bij komen. Het is nog steeds kaststikker die de bal heeft. Gaan we niet z'n komen? Ik probeer er om beter uh, uh, te komen en zei: Dat lukt niet. Ik kan hem wegwerken. En het is uh, een man die er net niet bij kan komen. Nog steeds kastiek hem dan. Ook de helft van Zandvoort. Naar de middag. Diepe paas gaat er komen. Ja, inderdaad. Kan niet erbij komen. Kan Remper Honda er even tegen tegenhouden, gaat 16 meter gebied in. Uh. Speler van Kastikum en weer een Max Aammeren die de bal op weg kan transporteren. Maar niet cijfer genoeg voor Zolderd om op te kunnen pakken. Nog steeds Kastikum. Het is alleen maar Kastikum eigenlijk wat de laatste paar minuten de trance laat En daar weer niet te pakken. Nu zit Pascalus die kan wegwerken. Kales nog steeds aan de bal. En die krijgen er eigenlijk een overtreding maar Zandt blijft in bal Dus Hij heeft over. Draait om zijn man heen. Geeft hem niet te Richting Mans. Mans kan er niet bij komen. Weer op ik hem. Nog steeds op de helft van Zandvoort. En daar komt hij niet te rond Kan hele wegwerken. Kan zelfs overnemen. Gaat die man passeren. Nee, hij moet even rusten. En kijken, even kijken. kijken, kijken, kijken en dan gaat hij dan komen. Richting Mol. Mol kan erbij komen. Ja. Maar die is nog steeds op zijn eigen helft. Naar Patrick van de Oort. Patrick van de Oort. Een hele diepe bal naar Michel Daan. Kan die het uh, pakken? Nee. Het is de keeper van Fantasticum die de bal super kan pakken. En weer in het spel kan brengen. Op dit moment kan het uh, volgens mij... ...verwijl uh, het wat ons, ons tijd zijn. Maar goed, de zo laat nog steeds doorgaan. En het is uiteraard... ...wat ik ze, de hele tijd al zeg... ...Castricum die een bal bezit heeft... ...en rustig aan gaat draaien om de helft de af te komen. Klaas naar de spits en die gaat het gewoon lekker weer eruit. En dat is het geval. hier wel. Slag en geploten. Helemaal van de helft. ...van hun buitenspel. Salford heeft een vrije schot. Kijk kijken wie dat gaat doen. Dat is Peter Koper. Heel de bal richting Michel Daan. Die staat vrij kan niet erbij. De nee, keeper pakt het voor de Haan. De Haan maakt een lotsen met de keeper, maar het zegt lekker doorgaan. Er is niks aan de hand. En de keeper gooit hem er half ook in naar zijn uh, rechtsverdediger. Dat was deze kastje Elke het middenveld nu. Alles kastje wat er klopt slaat. Weer een bal. Geen buiten school. En dat is daarbij het van de oorts. Van de oorts. Kan hij die, die bal tegenhouden. Moet je in de auto moet trekken. Want gaan we langs. En dat is het sorteer voet van, van de oorts gaat die overdag blijven. Omdat de oort voet zachtrechter Om de te krijgen. En dan kan het weer oppassen worden. Ja. Oké, okay, je kraakt enorm. Het waait waarschijnlijk heel hard op het voetbalveld. Ja, behoorlijk. Ja, oké. Okay. Nou ja, voor Zandvoort hoop ik dat het snel afgefloten wordt. Want uh, dit was uh, min of meer een geflotteerde nederlaag. Ja, absoluut. Oké. Okay. Joop, tot zover hartstikke bedankt. Uh, als mocht ik straks nog wat hebben, dan bel ik dan wel even terug. Prima Joop, hartstikke goed. En uh, okay. tot zover hartelijk dank. We gaan verder met de nieuwe single van Pink. En die heet Funhouse. House. je hoort hem hier in Zandvoort op zaterdag.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 Walk and sleep and walk and living doll got to do my best to please it just cause she's a living doll. Got a room and I am that is why she satisfies my soul. I got the one and only walking, talking living doll. Okay, guys, ready fifth?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 Satisfies my soul Fies my soul, soul. my got soul yes, It's okay. Shut Talking. up, guys Never What know. does this button do? Take a look at her hair Well, it's real, And if you don't believe what I say Just heal Don't on lock girl. her up in a trunk Stop. So no big hunk can steal her away from me Get down! Myself okay crying. Hey Cliff! I've just invented a dog. great new sound! I've got to do my best to please her oh. just because I'm talking to you, take me Settle down, chaps. <clears throat> got to roll an eye, and that is why she satisfies my soul. I'm I got the one and only walking, walking, talking, living, living on. Dog. Okay, Daddy O, uh, lay the next funky bit on me. Amen. What happens now, Cliff? The instrumental break. Break, Cliff! Which instrument still wants us to break? Piano! <laughs> Violin. him Did Talking, talking, It's only a song, ring. Well, I feel sorry for the elephant. Come on, guys. Right. I'm Got Talking. Sleeping. Walking. Walking. Living dog. Living doll. Got to do my best to please her. Just 'cause she's a living, living doll. Off. All right, guys. Harmony's now. Yeah. I'm Als je een liefhebber bent van Engelse humor. <laughs> dit is zo goed dan. Ja, dit is echt typische Engelse humor. U, kent de ongetwijfeld de, u herkende ongetwijfeld de, de Young Ones. De samen met Cliff Richard. Heerlijke droge Engelse humor. Uh. Ja, even een berichtje. Uh, vorige week is het natuurlijk alweer begonnen. Uh, het jazzseizoen 2009-2010. En dat was met uh, in de krocht uh, geweldig optreden van Gretje Kouveld. De inmiddels bijna 70-jarige zangeres wist ruim 100, let wel, 100 enthousiaste muziekliefhebbers uh, te boeien met haar uh, heerlijke jazz. En bijgestaan natuurlijk uh, door het uh, trio van Johan Clement. En wilt u meer informatie hebben over de jazz en andere optredens van het trio, Climent, kunt u zich vervoegen op internet en wel www.jazzinzandvoort.nl. En hebt u morgen al zin in jazz? U bent vanaf half vijf, op de zondag dus, vanaf half vijf uh, van harte uitgenodigd bij Café Alex, want daar treden de whiskers op. Dus jazz, live. Er is morgen. weer uh, genoeg jazz in Zandvoort. Genoeg jazz in Zandvoort. En uh, ja, een bokbiertje erbij. Een beetje tapas erbij. Zandvoort bruist.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 Vind. Verlies niet de hoop, neem maak je geen zorgen.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 En de sterkste, je komt er doorheen. Soms is het moeilijk zolang je maar weet. Je bent niet alleen. Baby boy Men make them happy Because men Make them joy He's it's chaos! And Ja, wat een versie is dit. Wat een giganten, hè. De... Battle of the Giants. U luistert naar James Brown samen met Luciano Pavarotti. Helaas zijn beide heren ons al ontvallen. In het schitterende It's a Man's World. Een live registratie. En uh, u kunt het terugvinden op YouTube. Want daar staat die registratie uh, echt uh, goed gefilmd. Dus ik zou zeggen, uh, trakteer u zelf even op en gaat u naar YouTube. Even nog, ja, de voorwedstrijd is afgelopen, helaas weer voor SV Zandvoort. Tweede verlies in de rij, 3-1 ten onder tegen Castricum. En uh, waar ik u even op wil attenderen, is op morgen in het muziekpaviljoen... ...niemand minder dan onze enige echte The Beach Pop Singers. Oké. Okay. Vanaf twee uur live vanaf het muziekpaviljoen tot kwart voor vier... Dus als je aan het winkelen bent en niet in de protestantse kerk zit of uh, voornemens bent naar uh, Lauw en Hardy te gaan voor, voor het uh, bokbier. Ja, dat is vanaf vier uur toch? Dat is vanaf dus vier je uur. Je kan in, in ja. een, een, een, een, een stuk doen. Kan je mooi vanaf is twee uur beginnen. En dan je kan natuurlijk ook nog naar Café Alex voor uh, de Whiskers vanaf half vijf. Uh, ik loop even vooruit op in de agenda naar volgende week vrijdag. Want dat uh, kan ik u dan niet mededelen. Maar dan speelt de, of zingt de Haarlemse jazzzangeres Yvonne Weijers en band in Café de Oomstee. En dat begint om 9 uur. En dat is dus aanstaande vrijdag. Jazz Oomstee. De Haarlemse zangeres Yvonne Weijers. Ze is al een keer vaker in uh, Zandvoort geweest. Maar uh, ook uh, voor de jazzlief hebben ze een aanrader. Voor Aanstaande vrijdag uh, vanaf 9 uur in de Oomstee. Uh, heb jij al wat muziek klaar liggen? Ik uh, heb wat gevonden. Nou, ik ben benieuwd. We gaan eens even kijken wat het is. Jouw Verras van. me. Ik heb geen idee. Oké. Okay. Zo waa, waa, wa, waa, wa, was zinnig gebloot Het was zo mooi, mooi, mooi, nee, echt niet gewoon Iedereen zei, bruid er eentje voor mij Waa, was wa, ik nu heel lekker gebloot De stevigheid joint, daar knap je van op Zo'n stikkie, dat kind toch geen kwaad En drie keer per dag, koop ik dat spul, gewoon op Uit bed. Dan rooi ik als hier een steun, zo prettig hey, Ik heb zo warm be What do I see oh Poetry Poetry in motion Poetry in motion Walking by my side There's nothing I would change She doesn't need improvement She's much too nice to rearrange Poetry in motion Dancing close to me A flower of devotion A swaying gracefully Change. she doesn't need improvement she's much too nice to rearrange poetry in motion Luisteraars, misschien dat het u niet ontgaan is dat uh, George en ik een beetje een Battle of the Giants uh, uitvoeren. Want hij weer een nummer, ik weer een nummer. U begrijpt uiteraard dat het vorige nummer van mij was. Niemand minder dan Frankie Avalon, Poetry in Motion. En welke hadden we daarvoor ook alweer? Daarvoor uh, zo'n zo stiekem of ofzo. ofzo. Ja, ja, oké. Okay. Goed, dus jij mag zo meteen weer. Maar uh, eerst even dit. ZFM Race Radio, Pit Report. Bit report. Ja, luisteraars, de Formule 1 nadat zijn ontknoping en de voorlaatste race is dit weekend vanuit Sao Paulo, Paulo, Brazil. Brazilië. We hebben nog uh, drie kandidaten voor de wereldtitel, hè? Ja, er zijn er nog drie die hem uh, zouden kunnen gaan pakken. En dat zijn? Jensen Button, ja. Rubens Barricello en uh, Sebastian Vettel. Maar als Vettel uh, nog echt wat punten wil scoren, dan zal hij toch als eerste moeten eindigen. Ja, hij moet, moet gelachen, geloof ik, ik uh, 18 punten nog, nog halen. Nog halen. Dus ja, er zijn er 20 te halen, nog in totaal. dus. Kan het, nog, maar... Theoretisch zou het kunnen. Het, het en, wordt heel krap. Het is jammer als u getrouwd bent met een Formule 1 fan, want vanavond is om 7 uur de kwalificatie voor de race die morgen volgens mij om een uur of vijf begint. Uh, 6 uur uh, 6 is, is de race, vijf 5 uur 5 voor, uur begint, uh, voor de Dus we zullen het even moeten doen met uh, de uitslag van uh, de vrije training en... Uh, dan gaan we eens even kijken naar die uh, kanshebbers. En dan vinden we op, even kijken... Nummer drie ba de eerste. Uh, ja, Rubens Barrichello op nummer drie. En zijn teamgenoot, even kijken. Vijf, Jensen Button. Die staat dus achter Rubens Barricello. Dus... Maar kijk ook naar het gat wat ertussen zit. Het is 600ste. Ja. Het, het gaat nergens het, over. Dus. Ongelooflijk. Het is, het is nog een... ineens een vlieg. Nee, als je uitademt dan ben je alweer te laat. Het, het hele veld zit ook gewoon binnen een seconde. Binnen een seconde. 0,9 is uh, de ja. laatste plek. En die is dan uh, de, de rode lataardrager tijdens die vrije training was Giancarlo Fisichella. Uh, even kijken. Barticello op 3 hadden we al gezegd. Uh, de snelste was Fernando Alonso uh, in zijn Renault en dat is ook zijn laatste jaar voor Renault. Hè? Het is ook zijn laatste jaar uh, Renault, ja. Want hij gaat naar Ferrari. Gaat hij overstappen? Daar gaat uh, Kimi Rijkonen weg. Massa gaat... komt als het goed is weer terug. Ja. En gaat, waar, waar gaat Rijkonen dan heen? Uh, Williams denk ik. Hè? Ja, Williams zullen wil hem hebben. Maar nee. daar was hij zelf niet zo happig op. Oh. Uh, met McLaren is hij in gesprek en oh. met Citroën. Oh. En dan maken we de overstap naar het World Rally Championship. Juist. Oké, okay, dus de snelste nog even in de eerste vrije training, of de, de, de laatste vrije training, Fernando Alonso. Uh, tweede Sebastian Buemi. Dat is knap trouwens. Tweede hè, met een Toro Rosso nou, Ross. Het is toch niet de, de snelste nee. wagen van het veld, maar hij zit er wel heel dicht op. Klopt. Dus uh, nogmaals, uh, Formule 1 fans, vanavond om 7 uur live de kwalificatie voor de race van morgen. Uh, de, dan gaan we even naar het circuitpark Zandvoort. Morgen vanaf uh, ik denk vanaf een uur of negen. Uh, de DNTR races. En wilt u daar meer over lezen dan kunt u gaan naar www.cpz.nl. Uitslag van de kwalificatie van de MotoGP. Ook daar is het Ook, spannend. Uh, daar is het erg spannend daar op dit Heel erg spannend. En het gaat tussen stoner en... Uh, Rossi, ja. Rossi natuurlijk, ja. ja. ja. En uh, de kwalificatie, uh, en het blijkt ook wel, uh, stonen op Pool. Gevolgd door Rossi, zijn grootste concurrent. En op de derde plaats Pedroza. Tot zover het auto- en motorsportnieuws. Tijdens Zandvoort op zaterdag. Where else? Uh, ja, dat, uh, wie was dit? <laughs> moet ik moet even gaan oh, zoeken okay. hoor. <laughs> geen probleem, geen probleem. Maar we hebben een, een live verbinding met Turkije. Uh, als het goed is heb ik Rob aan de telefoon. Rob, kom erin. Goedemiddag hier Turkije. Goedemiddag. Hey, wij vroegen ons, ons af hoe jullie erbij zaten. Want jullie moesten vanmorgen de hotelkamers al uit. En uh, jullie vliegen nog lang niet, toch wel? Nee, dat klopt. Wij vliegen pas om 12 uur. Maar we maakt ons prima hier op het terras hoor. Dus uh... Dat komt helemaal goed. En, uh, Alleen we moeten terug. Ja, hoe, dus, hoe laat vliegen ja. jullie vanavond? Uh, om twaalf uur. Twaalf uur. Wat doe je dan, de, de, de godsganselijke tijd dan? Uh, een beetje kaart en zo, dus uh, helemaal gezellig. Hebben jullie het naar nou de zin gehad? Uh, hoe, gaat het, hoe gaat het met Sanford op zaterdag? Nou ja, sinds, je, sinds jij weg bent goed natuurlijk. <laughs> we houden gewoon onderwerpen over. Het past allemaal niet meer in drie uur. Oh, dat was. Wij hebben hier momenteel de Battle of the Giants. Om en om een nummer. En okay. uh, hij hippe, moderne muziek uit de Euro Breakdown. En ik natuurlijk Gouden Ouwe. Kijk, dat is een leuke combinatie. Uh, ik moest je even zeggen, SV Zandvoort heeft vandaag gespeeld tegen uh, Castricum. Altijd lastig. <laughs> maar ze hebben helaas oh. met 3-1 verloren. Oh. Maar volgende week ben jij er weer, hè? Pas beter, daarom, dat bedoel ik. Volgende week ben jij er weer, toch? Ja, daar ben ik weer. En oh. neem jij zeker een weekje vrij, Albert Jan, of niet? Nou, ik, nee, ik wil het wel meemaken als jij terug bent. Uh, kijken hoe het met jou gaat en zo. En, uh, maar ik moet zeggen, Sjors uh, en ik uh, kan je zo uh, van uh, 5 tot 7 zetten, hoor. Geen probleem. Niks aan de hand. Helemaal goed. Sjors. Ja. Je doet het helemaal geweldig. Dat hoor ik gewoon aan de telefoon. Dus. Ja, goed. Kijk, kijk, kijk, Ga zo door. Ga we zeker doen. Hé, hey, en uh, ik heb begrepen dat jullie ongeveer om een uur of drie vannacht landen. Ja, klopt. Kwart over drie. Dus uh, we verwachten uiteraard wel dat jullie aanwezig zijn. Ja, maar hoe laat uh, is de receptie dan? Uh, om een uurtje vijf. Dan pas? S Ochtends. Ja, ja, ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nee. die, die laat ik aan mij voorbij gaan. Maar uh, we zien elkaar morgenmiddag, hè? Je kent dat café aan de Halterstraat de Sonvoort, toch? Ja, daar ongeveer, bij die bloemist, oh, ter hoogte van die ja, bloemist. Ja, vijf uur open hè? en dan is het gewoon feest natuurlijk. Oké. Okay. Nou jongens, we... nee, <laughs> van hieruit wensen wij jullie een hele behouden terugkomst. Ja, dank jullie wel. We hebben een heel leuk plaatje voor uh, jullie klaargezet. Dus ik hoop oh, dat je nog dat even we... blijft luisteren. Oh, ja, ik wil hem even horen. En wij zien elkaar uh, morgenmiddag in de Halterstraat. Helemaal gezellig. Dit is trouwens de keus. En George, ja. een groet hè. Hey, dit is trouwens de keuze van Albert Jan, hè? Duurlijk. Dus eh. Uh... Hey, we gaan hem al horen, komt ie! Deze baard op de auto maakt. Met de wogen van Sean, zo grote de Amerikaan. Hij zaten goed in de laak. Hij haalt maar één ongemaakt. Er zat geen motor meer in dat ding. Eindelijk vonden we een gek. Ja, behoorlijk veel trek. Ja, gee, je kaar en kopen. Hoef je niet met te lopen. Hij bepaalt hun rug en bepeelt hun vlucht. Morgen al zag ik hem wat er terug. Wist niet dat je kwam werd. Wist niet dat je kwam werd. Ik ken er niet van eten, man. dat ik het morgen bij eten, man, dan had ik het niet gedaan. Die ik Denk toch eens om mijn hart, die haatje man in Een kaboutje man knap de lekker op. Hoe zou de oude graag nog baat de blummer acht? Dus wel een beren en lopen morgen fiets te gaan kopen. Nee, hey, dat leek me nou niets. Dus ik ga een fiets. Zo gauw. Maar toen niemand het zag, verdween de kring in de graag, Alleen de keren van die fiets had ik niet verwacht. Wist hij dat ik Nee toch is om die hartsie man, neem lekker een kabatsie man, de knappie lekker op. Dus om mijn nee, lekker een kabartje man en lekker